Uur. Dit is Caroline Barry met het NOS Journaal. Een overgrote meerderheid van het Duitse parlement zegt ja tegen het nieuwe steunpakket van 86 miljard voor Griekenland. Gisteren bleek dat een groot deel van het de CDU, de partij van bondskanselier Merkel, zich tegen de steun verzette. De stemming van vandaag werd dan ook gezien als een test voor Merkel. Het is nog niet bekend wie er tegen de steun hebben gestemd, maar het is wel duidelijk dat het overgrote deel van Merkel's partij haar steunt. In Nederland wordt nog gedebatteerd over het nieuwe steunpakket. De PVV, GroenLinks en het CDA zijn tegen... en dat is een forse tegenvaller voor het kabinet. Maar er is waarschijnlijk wel een meerderheid. In Rusland is een veiligheidsagent uit Estland veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij is volgens de Russen schuldig aan spionage. De agent werd een jaar geleden opgepakt... omdat hij zou hebben geprobeerd wapens en opnameapparatuur... over de Russische grens te smokkelen. Volgens Estland zijn de beschuldigingen vals... De agent zou door de Russen in de val zijn gelokt en ontvoerd. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het Sidi, heeft een nieuwe directeur gevonden, Hanna Luden. Ze begint volgende maand. Luden wil zich als directeur van het Sidi inzetten voor de veiligheid van Joden in binnen- en buitenland. De ruim 600 schepen die onderweg zijn naar Seel in Amsterdam komen langzaam in de buurt van hun eindbestemming. Het vlaggenschip Stad Amsterdam, met aan boord onder andere Prins Maurits, vaart voorop. Het is erg druk bij het evenement zelf, op het water en op de weg. Op de A9 en A10 is het druk, net als op de lokale wegen naar het Noordzeekanaal. De organisatie verwacht de komende dagen zo'n 2 miljoen bezoekers. Het weer, steeds meer opklaringen en vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 20 graden bij een zwakke of matige wind uit zuidelijke richting. Morgen wordt het rond de 23 graden en vrijdag en zaterdag wordt het land inwaarts weer zomers ruim 25 graden. Vooral in het oosten zijn er dan perioden met zon. In het westen valt mogelijk een bui. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Europoort richting Rotterdam... staat voor Hoogvliet 2 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de N202 IJmuiden richting Amsterdam... voor Spaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee. Zandvoort en stroom. zomer Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de vinyljaren Ja, welkom terug. Daar zijn we weer. Het is twee uur geweest en het is woensdagmiddag. Het is 19 augustus en de bootjes zijn zo langzamerhand allemaal aangekomen in Amsterdam... of zijn uh, dicht in de buurt. Naar de muiden gaan heeft dus geen enkele zin meer. Beverwijk ook niet, want daar zijn ze al lang weg. Maar daar gaan we ons nu niet mee bezighouden. We gaan ons nu bezighouden met vinyl... En zoals u weet en van ons sinds april gewend bent... besteden wij aandacht aan de vinyl 50. Dat doen we wel gewoon uit de computer. En anders moet ik 50 platen mee gaan slepen. Dan doen we een beetje. En elke week nieuwe kopen. Nou, dat, dat kan Bruin even niet trekken. Dus dat doen we niet. Dus de vinyl 50 halen we uit de computer vandaan. En dat gaat ook goed. Maar we laten de vinyl natuurlijk niet onaangeroerd. Want we hebben elke week ons... Classic album. En ook vandaag hebben we dat weer. En het leuke is dat we deze week een classic album hebben... wat toevallig in die lijst voorkomt. Ja. Vorige week, toen wij helaas er even niet waren... kwam hij binnen op nummer 40. Hij is deze week wel gezakt, helaas. Hij staat op de ene laatste plaats, 49. Maar dat uh, vinden wij niet erg. We doen hem even goed. Ja. Die stijgt hij dan wel weer. Hij is opnieuw uitgebracht dus deze week. Want anders komt hij niet in de, die lijst terecht. Een re-release dus. En weet je wat het mooie is natuurlijk? Dat alle LP's die uitkomen klinken allemaal veel beter dan vroeger. Het wordt eh, tegenwoordig allemaal gedaan op 180 gram vinyl. En dat is heel stevig. Dat is ook behoorlijk zwaar. Is echt een heel verschil. Vroeger kon je als een beetje, was een beetje slappies. Maar dat is er vandaag nog niet meer bij hoor. En dat geldt trouwens ook voor de hoesen. Die zijn ook maar vaak van wat beter materiaal gemaakt. Maar wel... De originele hoes, hè? Ja, ja. En dat is het mooie natuurlijk. We hadden dat laatst natuurlijk... Begin jullie met Sticky Vingers van de Stones. En die hoes is echt helemaal origineel weer opnieuw gemaakt. Maar wel veel steviger en van een beter materiaal dan in de tijd. En dat maakt het zo leuk. Goed, euh, nou, euh, vandaag dus als classic album Let's Apple In 4. Hij staat nog op nummer 49 in de lijst. Dat is een, uh, een prachtige plaat, natuurlijk. En uh, daar staat natuurlijk uh, de monsterhit. Uh, nou, ik weet eigenlijk niet of het ooit een hit geweest is, maar hij staat altijd wel heel erg hoog. In de top 2000, uh, Stairway to Heaven, natuurlijk. Um, en die gaat dus allemaal... Er staan maar acht nummers op. Dus het zijn allemaal vrij lange nummers. Maar dat uh, mag de pret niet drukken. Voor alle fans van Let's Zeppelin, Oortjes gespitst. Want nu gaat ze horen. Het hele album lang afgewisseld natuurlijk met nieuws uit de Vanille 50. Laten we maar beginnen met de allereerste van Led Zeppelin in 4. Nou heren. Uh, fans van Let's App. Open die knop nu. En draaien. dat die een schuifie. Of als je op je computer luistert. Even openzetten nu. Laat heel Zandvoort... Uh, <laughs> Laat heel Zandvoort genieten van, uh, van Lets Appel in 4. Hier komt hij. Knallen. Yeah! Hey, hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Uh, geproduceerd door uh, Jimmy Page. En uh, verder deden natuurlijk mee. Maar dat weten de Led Zeppelins. Die weten dat natuurlijk allemaal. John Bonham. Uh, John Paul Jones. En natuurlijk uh, de zanger. Uh, God, weet hij nou? Robert Plant. Oh ja, Robert Plant. Kan yeah. ik dat nou vergeten? Nou. Niet te geloven. Oké, okay, Led Zeppelin ontstaan uit de Yardbirds in de tijd. Jimmy Page speelde in de Yardbirds. <kwijnt> en... Uh, de, die band die ging op een gegeven moment uit elkaar en toen had hij nog wat verplichtingen die hij moest doen en toen ging hij op tournee met uh, een aantal nieuwe mensen onder de naam de New York Birds, maar dat uh, had niet zo'n succes uiteindelijk toen uh, dit stel bij elkaar kwam, werd de naam Led Zeppelin gekozen dat veroorzaakte ook weer wat moeilijkheden want uh, de familie Zeppelin uh, nazaten van dat luchtschip wat in, de twintige, in, de, in het begin van de 20ste eeuw uh, vloog, die sigaar weet je wel. Nou, die familie die was daar niet zo blij mee. Dat ze geassocieerd werden met een hard rock band. Maar dat is allemaal toch in de minnen geschikt. En toen konden ze de naam Led Zeppelin dus gewoon blijven gebruiken. Nou, het album is het vierde album. En uh, het beste album wat ze ooit maakten was nummer twee natuurlijk. maar nou, nummer drie ook wel. Bij uh, vier begon het al een beetje te zakken. Uh, maar goed, het maakt wel nog steeds uh, uh, deel uit van die, uh, van die eerste succesvolle serie. Ze hebben daarna nog wel meer albums gemaakt die niet zoveel aandacht meer, uh, meer krijgen. Uh, Let's Apple in 4 is natuurlijk belang, vooral belangrijk geworden door het nummer Stairway to Heaven. Wat nog steeds door veel mensen zeer hoog gewaardeerd wordt. En uh, wat dus uh, hoog steeds op 2 of 3 of 4 staat in de top 2000 elk jaar. Nou, die gaat u straks horen. Ik ga nu een ander nummer van dit, dit album draaien. Want ik wil nog eventjes wachten tot Anselan natuurlijk zover is dat ze eh, dingen uit de nieuwe vinyl top 50 verzameld heeft. Dat is ze druk mee doen. Als u op de camera kijkt, dan ziet u het helemaal zenuwachtig in de computer zitten kijken. Dan allemaal goed hoor. Maak je geen zorgen. Goed, Let's Apple in dus. En daarvan van het album Let's Apple in 4: Rock and Roll. Yeah. Zo gaat het. Led Zeppelin 4 dus. en uh, Dat heette uh, Rock and Roll. Yeah, yeah, yeah, Nou, het klinkt al te gek. Het is heerlijk om naar te luisteren. Waarom doe ik Oh, wou even. We... Uh, het is lekker om naar te luisteren. Het album nummer 4 dus. Uh, met, uh, ik zei het al, de grote hit Led Zeppelin. Um, uh, Stairway to Heaven erop. Natuurlijk. Uh, rock and Roll heette het afgelopen nummer. En ik zei het al, Led Zeppelin bestond natuurlijk uit John Bonham. De man die helaas niet meer onder ons is. Maar bij afgelopen optredens van een, een, een reunie van het zeppel, waar overigens Robert Plant niet blij was... Euh, deed zijn zoon mee op drums. Nou, was mooi. bij vast zo vader, zo'n zoon. Hè? Dat is prachtig natuurlijk dat je dat uh, voor elkaar kunt krijgen. Uh, verder natuurlijk John Paul Jones, uh, Robert Plant en, en Jimmy Page. Uh, meester gitarist die... Uh, <coughs> nadat nou hij uit de Yardbirds kwam... Uh, waar hij een tijdje in gespeeld heeft... Uh, wegens uh, oneenigheid. Uh, of die band ging gewoon wegens oneenigheid uit elkaar. Ja, en er waren nog wat contractuele verplichtingen... zoals dat dan heet. En uh, daarom moest hij nog een keer iets uitbrengen. En uh, ook een keer er nog op toe. geloof ik. En dat ging toen onder de naam de New Yardbirds. Zoals ik al zei, maar dat uh, stierf in schoonheid. En uh, de band bleef wel bij elkaar... en ging onder een andere naam verder uh, te weten. Led Zeppelin. Goed, ik doe er nog een nummer van, want uh, we zijn even uh, aan het samenstellen wat er een nieuwe lijst is. Dat is jammer ook. Nee hoor. Oh, je bent al klaar? Ja. Oh, je bent al klaar. Blijf je wel klaar. Uh, oh, je hebt het lijstje al klaar. Nou, wat goed voor jou. Goh. Nou, wat gaan we draaien? Dat mag jij nu. Want dan gaan we het doen. Ja. Nou ja, uh, dat is uh, de eerste nieuwe binnenkomer in de vinyl uh, 50. Ja. En uh, die komt binnen op nummer 48 en Zo. dat zijn de Arctic Monkeys. Zo. En die staan, uh, de, ja, dat is een beetje indie rock, hè? Ja. Ja. Nou, en okay. uh, we gaan luisteren naar een uh, nummer van uh, het alb album. Het uh, album AM en uh, dat heet One for the Road. Monkeys Ja, dat waren die Arctic Monkeys Ja En uh, ja, ze komen uit uit uh, Groot-Brittannië En uh, hebben inmiddels, ik geloof dat dit het vijfde album alweer is van deze band Ik denk dat we er ook nog wel wat meer van zullen horen Ik denk dat ze ook nog wel een tijdje in de vinyl 50 zullen staan Dus we zullen ze ongetwijfeld nog een keer tegenkomen Ja. Gaat u verder. Oké. De volgende. Goed. Dan moet ik even terugschakelen. Dat is de band Refused. En staan bekend als een Zweedse hardcore punk band. Zo. Ja, we gaan even knallen. Veiligheidspel. Veiligheidsbalde. Ja, aha. Houdt u er niet van Zet dan, heel even de radio wat hè. Dat is hiernaast beetje een beetje een weer een beetje een daarom, daarom. Uh, even kijken dit uh, is het vierde album en uh, was uh, is een beetje een En een beetje een beetje een beetje uh, getiteld Freedom... gaan we luisteren naar Dawkins Christ... dat mensen over straat wegvluchten met de radio. Maar goed, ook dit staat, ja. staat nieuw in de lijst van de Vinyl 50, uh, dames en heren. Dus ja, ja. en wij stellen ons het doel om u zoveel mogelijk informatie daarover te geven. Over die Uiteraard. prachtige lijst. En we zijn nog steeds altijd de eerste, hè? want die lijst komt meestal zo rond. Twee komt die uh, online. En ja. wij zijn gewoon het eerste radiostation dat die dat uitzenden. Dus uh, kijk. Kijk, wat, zo is dat. Kun je even, wat, uh, kun je even zeggen? Hè? Okay, zo is dat. Classic album hebben we ook nog steeds. En dat is ja. natuurlijk ook al een beetje hard. Dus, maar u mag hem. Als u van Let's Zeppelin houdt, dan kunt u hem nu weer hard zetten. De, uh, uiteraard. Ja, uiteraard. Uh, het nummer wat we gaan draaien is The Battle of Evermore. Van het album Let's Happen in nummer 4. Yeah. Ballad of Evermore. Hele aparte muziek. Uh, niet echt uh, dat je denkt van, nou dat is nou pure hard rock. Maar uh, andere keltische invloeden waren Led Zeppelin natuurlijk ook niet uh, vreemd. Hoewel ze daar op de vorige albums uh, niet zo erg mee bezig waren. Maar dit album dus wel. Um, <tie> en uh, nou ja, heel apart. Dus van het album Led Zeppelin 4 uh, was dit dus uh, The Ballad of Evermore. En uh, vooral de mensen die op stairway uh, toe hebben zitten te wachten. Nou, die komt zo. Ja. Maar we gaan eerst weer naar de vinyl 50. Ja? Ja. Oh, oh was ik al. Ja, je bent alweer <laughs> hoor. Uh, we gaan om en om, hè? weet je wel. Oké. Okay. Uh, ja. Uh, uh, dan moet ik... Uh, uh, wacht even. <laughs> dan moet ik het er even bij pakken. Was alweer zo snel. Ja. Uh, ja, we gaan luisteren naar Ultimate Painting. Een uh, Londense uh, band. En uh, even kijken of ik kunnen een beetje uit kan halen. Wat voor soort muziek het is. Nee. Nou, nee, dus dan, dan we, maar, de, dan horen we het ja. vanzelf. En uh, we gaan luisteren naar een nummer. Dat heet The Ocean. The Ocean. Ik eigenlijk ja. ook niet, ja. Het kabbelt voort. En uh, weinig pieken, heel veel weinig dalen. Het kabbelt ja. voort. Ja, het ja, Ik weet ja. niet onder welke noemer je dit zou moeten... Maar ja, je hebt tegenwoordig zoveel rare noemers. Je hebt garage rock en indie rock en Britpop. En noem het allemaal maar op. Uh, ik weet het allemaal niet meer, hoor. Ik kan dat allemaal niet meer bijhouden. Maar in ieder geval... Uh, nou ja, hoe is ook weer? Eh... Uh, nummer... Dat heet the Ocean, ja. Ja, eh... Uh, Man, dan moet ik nog weer terug ook. Ja, nou. <laughs> Ultimate Painting. en uh, Het album dat heet Green Lanes. Oké. Okay. Ja. En het staat in de vinyl 50. Goed. Ja. En, uh, oh, binnengekomen op nummer 31. Zo, en Jawel. Dan gaan we nu waar veel, veel mensen denk ik op zitten te wachten. Een nummer dat ja. uh, elk jaar uh, ho uh, hoog komt in uh, de top 2000. Elg Soms jaar... op nummer 1. Dit nee, heeft nog niet op nummer nee, 1 gestaan. Nee, ja, volgens mij wel een nee, keer. Nee, nee, deze nog niet. Hij heeft nog niet nummer 1 gestaan. Oh, ben ik in de war met de top 1000 alle tijden? Dat zou kunnen. Ja. Maar uh, dit heeft nog niet nummer 1 gestaan met top 2000. Uh, want dat is natuurlijk een privilege voor de Bohemian Rhapsody Hotel California. En zelfs één keer avond van Boudewijn de Groot. Maar dit nummer dat, uh, dat uh, zweeft wel elk jaar in de top 5. Dan weer eens op drie, dan weer eens op vier. Nou, het is een uh, door vele mensen geliefd nummer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het een van de mindere Led Zeppelin nummers vind. Ik vind het allemaal veel te lang duren. Maar uh, dat is mijn persoonlijke mening. Maar we gaan hem helemaal horen. Vanaf het begin: Stay away to heaven. Hier is Led Zeppelin. Cause you know sometimes words have to me in the tree by the brook. There's a song. I'm Stay away. was er al. Ja, was er al. Dat <laughs> was nog langer zou <coughs> duren? Stairway to heaven. En uh, <coughs> ik zal er straks een geintje mee uithalen. Maar oké, okay, dat doen we straks eventjes. Uh, we gaan... <coughs> uh, uh, als we nog even tijd hebben. Maar we gaan eerst eventjes uh, natuurlijk naar de vinyl 50. We ja. hebben de eerste kant van het Zeppelin 4 gehad. Dus de tweede kant bewaren voor het tweede uur. Dus uh, de rest van het uur is voor jou. Ja, uh, dat is van mijn manier. Wat voor Leuks. Uh, Nee? <laughs> nou, okay. ik denk dat het met, uh, met uh, de, de Harry uh, de komende nummers wel wat meevalt. Okay. Uh, we gaan luisteren naar uh, Mac DeMarco. En uh, heeft uh, een mini-LP uitgebracht. Er staan ook slechts acht nummers op. En deze is uitgekomen op 7 augustus. Jongsleden. Ja. En het is het eerste album van deze Canadese singer-songwriter... En van zijn album Another One gaan we luisteren naar my. Nou, moet ik even wegklikken. My House by the Water. Hier is Mac De Vreemde muziek. Uh, ja, nou ja. Ik zou dit persoonlijk schaden onder... Uh, meditatiemuziek ja. en zo. Ja. En uh, in ieder geval... Uh, geen uh, singer-songwriter... Uh, uh, melodieën. Nou, ik denk dat als je in je bed ligt... en je draait dit, dat je zo slaapt, hoor. Ja, nou, je ligt zo plat. Ja, en ja. je moet op Pies ook vanuit het water. Nou, echt wel. Oké. Okay. Nou, we gaan gauw verder. Ja, we gaan naar, de, Ma ja, we gaan naar de Maccabees. Uh, Britse uh, indie rock band alweer. En uh, uh, dit uh, album is uit mei 2015. Ik vind het toch wel aardig om te zien dat uh, ook de, de, de nieuwe albums... Dus eigenlijk uh, vrij direct daarna ook uitgebracht worden op vinyl Blijkt maar weer uit dat vinyl dus echt, op, echt, echt, echt op de terugweg is. En uh, van de Maccabees gaan we luisteren. Oh, alweer water. Riversong. Het eerste uur van de vinyljaren er weer op. En we gaan straks natuurlijk verder met de top drie uit de vinyl 50. Oh, de, de Maccabees net. En dat, waar, dat noem nummer ook weer? Ocean? Nee, water? Nee, weet ik veel. River. Oh, River. <laughs> nou, oké. Okay. Niet echt mijn muziek. Maar oké, okay, dat is niet belangrijk... We laten u gewoon uh, de nieuwe binnenkomers horen. En zometeen natuurlijk in de tweede uur ook nog ons klassieke album. Ons klassieke album Let's Apple in 4. En Kalt 2 komt er straks aan. Maar eerst na het nieuws de top 3. Tot zo.